5 uur. Het NOS journaal. Gert Kluk. Het Kabinet wil tijdelijk verhuren koopwoning makkelijker maken. De Europese Commissie eist aanpassing Hongaarse grondwet. En acteur Piet Reumer overleden. Het kabinet wil de regels voor het tijdelijk verhuren van een woning versoepelen. Op die manier moeten huiseigenaren hun woning sneller, langer en vaker kunnen verhuren. Minister Spies denkt dat vooral mensen ervan profiteren die al een nieuw huis hebben gekocht, maar hun oude huis nog niet kwijt zijn. Nu moeten gemeenten een maximale prijs vaststellen waarvoor het huis mag worden verhuurd. Die verplichting vervalt. Verder mogen mensen de woning voortaan vaker tijdelijk verhuren. Nu mag dat nog maar één keer. Spies denkt dat de maatregelen kunnen helpen om de woningmarkt enigszins in beweging te brengen.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 De therapie wordt aangeboden door de organisatie Different en zou zijn bedoeld om homoseksuele gevoelens te onderdrukken. Minister Schippers ziet er niets in. Ze vindt de gang van zaken bizar. De zorgverzekeringswet is bedoeld om ziektekosten te vergoeden en homoseksualiteit is geen ziekte, zegt Schippers. Different zelf zegt in een reactie dat het om een gecompliceerde problematiek gaat. De organisatie herkent zich niet in het beeld dat het een therapie is die gevoelens moet onderdrukken.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 in Duitsland ten uitvoer te leggen. Eerder voelde het Duitse OM daar niet voor... maar na het druk vanuit Nederland ziet het OM daar nu wel ruimte voor. Het Nederlandse ministerie van Veiligheid en Justitie noemt het een doorbraak. Een verzoek tot uitlevering werd afgewezen... omdat Faber in de Tweede Wereldoorlog ook de Duitse nationaliteit had gekregen. Duitsland levert zijn eigen onderdanen niet uit. De 89-jarige Faber was in de Tweede Wereldoorlog SS'er... en lid van een moordcommando...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 Morgen steeds meer bewolking en smiddags en s avonds vanuit het westen regen. In de loop van de dag wordt het minder koud. ANWB-verkeersinformatie. Het is tot nu toe een vrij normale avondspits met weinig opvallende files. De langste file staat op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... bij Hoogmaade 7 kilometer. En op de A28 van Zwolle naar Hogeveen is een ongeluk gebeurd. Er staat tussen De Wijk en Zuidwolde 4 kilometer.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 7 over 5 goedemiddag. Klaas Karel Faber, oorlogsmisdadiger. Hij was SS'er, vermoorde Nederlandse verzetsmensen en ontsnapte na de Tweede Wereldoorlog uit de koepelgevangenis in Breda, leeft sindsdien in Duitsland als vrij man, maar daar komt mogelijk een eind aan. We beginnen met Binnenlands Nieuws. Mensen die met twee huizen zitten en dus ook dubbele hypotheeklasten hebben... kunnen hun leegstaande huis makkelijker verhuren. Minister Spies van Binnenlandse Zaken vereenvoudigt de regels voor tijdelijke verhuur. Ze hoopt hiermee de financiële zorgen van deze huiseigenaren wat te verlichten. Politiek redacteur Margreet Boer schetst de problemen. Veel mensen raken hun huis aan de straatstenen niet kwijt. En als ze het dan in plaats van te verkopen willen verhuren... dan komt de gemeente weer met allerlei regels. Dat moet anders, zegt minister Spies. We zorgen ervoor dat woningen sneller tijdelijk verhuurd kunnen worden. We zorgen er ook voor dat ze langer verhuurd uh, tijdelijk verhuurd kunnen worden. En ook vaker dan één keer. Dus sneller, langer, vaker. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit... dat heel veel mensen op dit moment dubbele woonlasten hebben. Nieuw huis gekocht, oude huis nog niet verkocht. En juist voor dat soort mensen is het natuurlijk heerlijk... als ze dan één van beide woningen tijdelijk kunnen verhuren. Dat duurt nu soms lang, omdat gemeenten vergunning moeten uh, verlenen. Ook een maximale huurprijs moeten vaststellen. En die maximale huurprijs bijvoorbeeld, die schrappen we. Dus dat maakt dat een gemeente sneller een vergunning voor tijdelijke verhuur kan verlenen. De verhuurder mag zelf dus de huurprijs vaststellen, maar de gemeente moet nog wel een vergunning geven. We gaan precies in de wet opnemen aan welke eisen voldaan moet worden, zodat die gemeente dat ook heel snel die afweging kan maken. Maar is niet het enige, want wat we nu bijvoorbeeld ook hebben is dat je maximaal een woning één keer tijdelijk mag verhuren. En dat één keer halen we er ook uit. Dus als er daarna weer iemand komt die zegt... Van, nou ik wil daar graag nog een jaar wonen of nog anderhalf jaar... dan is dat dus vaker dan één keer mogelijk. Weer iets wat die mensen met dubbele woonlasten... toch een klein stukje kan, uh, kan helpen. Veel huiseigenaren zijn bang dat ze huurders niet meer uit hun huis kunnen krijgen. Maar daar hoeven ze straks niet langer bang voor te zijn. We praten hier over een hele specifieke groep van huurders die juist tijdelijk iets wil huren. En mensen die iets tijdelijk willen huren... die hebben ook heel andere behoeften in huurbescherming... dan mensen die permanent een huurwoning gaan bewonen. Juist die behoefte voor die tijdelijke huur... maakt ook dat die groep huurders zegt van... joh, ik ben over een half jaar weer weg... Uh, Maakt mij allemaal niet uit. Ik kan nu een woning krijgen die aan mijn eisen voldoet tegen een redelijke prijs. En over een half jaar woon ik lekker weer ergens anders. Of deze maatregel de vastzittende woningmarkt ook echt van het slot haalt weet de minister niet. In ieder geval geeft het de mensen die met twee huizen in hun maag zitten... wat financiële lucht. Nou, Het is natuurlijk niet iets wat nou ineens het sleuteltje is... waardoor de woningmarkt weer voluit in beweging komt. We moeten het ook niet groter maken dan dat het is. Maar het is wel iets wat mensen die op dit moment in de problemen zitten... van bijvoorbeeld de dubbele woonlasten, kan helpen... omdat ze een van de twee woningen tijdelijk kunnen verhuren. En dat is een roep die niet alleen door mij is gehoord, maar waarvoor ook de Tweede Kamer voor de kerst al een keer aan de bel heeft getrokken van, hé, hey, wij krijgen signalen van mensen dat dat een mogelijkheid is die op dit moment met te veel regeltjes uh, is uh, belegd. Laten we daar nou iets aan doen. Nou, die roep heb ik goed gehoord. En volgens mij is dit een hele pragmatische oplossing voor een probleem op de woningmarkt van een bepaalde groep. Oorlogsmisdadiger Klaas-Karel Faber komt misschien toch achter de tralies, niet in Nederland, maar in Duitsland. Het federale Duitse openbaar ministerie heeft de rechtbank in Ingolstadt, waar Faber woont, gevraagd om hem op te sluiten. Faber zou dan in een Duitse cel zijn Nederlandse straf moeten uitzitten. David Barnau, goedemiddag van het NIOT, het Instituut voor Oorlogs, Holocaust en Genocide Studies. Eerder voelde het Duitse Openbaar Ministerie daar niet voor. Uh, nu dus wel. En dat wordt uitgelegd door het Nederlandse ministerie van Veiligheid en Justitie... als een doorbraak. Ziet u dat ook zo? Als het doorgaat zoals we het nu, uh, nu horen, dan is het een doorbraak. En het is ook iets wat eigenlijk ook de enige mogelijkheid zou kunnen zijn. Want de uitlevering van, uh, van hem, van Faber is onmogelijk omdat hij nu eenmaal de Duitse nationaliteit heeft. U zegt als het doorgaat, voor u is het de geval dat je eerst zien dan geloven? In dit geval absoluut. Ik heb met, uh, ook met andere Nederlandse oorlogsmisdadigers in, uh, in Duitsland, is er zo vaak over en weer van dan weer rechtbankzus, dan weer... Uh, ...land gericht, zo, dan weer het Openbaar Ministerie. Uh, dan zegt weer... ...Duitse Justitie maakte in januari 2007 bekend... ...dat uh, er nog drie in leven zijn... ...de Nederlandse oorlogsmisdadigers ...niet meer strafrechtelijk vervolgd zullen worden. Ja, vier jaar later is er weer wat anders. Ja. Dus uh, eerst... Uh, ...nou ja, de ander die zit er al in. Uh, Heinrich Boeren... Die is uh, eind vorig jaar uh, uh, in een gevangenishospitaal gestopt. Ja, en, en wie nog meer? Wie loopt er nog meer rond? Uh, dan dan uh, loopt nog rond uh, Siert Bruins. Maar die heeft al verschillende keren heeft die, uh, is in Duitsland veroordeeld. wegens oorlogsmisdaden. Dus het zou kunnen zijn dat ze zoiets hebben. Nou, hij is al twee keer veroordeeld. Dat doen we niet nog een keer. Oké, okay, als we even inzoomen op, um, op Faber. want we moeten nog meer dan 65 jaar terug. om nog even een herinnering te halen. waar hij voor veroordeeld is. Het is een, een buitengewoon zware uh, uh, moordenaar geweest... die samen met zijn broer aan... uh, uh, tegen het eind van de oorlog... Uh, eind 1944 in, in het noorden en het oosten van Nederland... erg veel slachtoffers gemaakt heeft. Uh, Zo zielbetannen moorden. Dan werden mensen die zelf absoluut niets gedaan hadden... Uh, s avonds, uh, er s'avonds bij aangebeld. En werden ze als iemand op opende uh, doodgeschoten als raak op een wraak op een aanslag, op een NSB of, of op een Duitser. Hij heeft meegedaan aan executies van uh, volstrekt onschuldige mensen. Het is een, uh, iemand die echt, uh, en ook ideologisch, uh, van. Uh, hij, hij vond dat hij een goede zaak diende. Een man die daarvoor veroordeeld werd, in 1952 ontsnapte, uit de Koepergevangenis gevangenis in Breda. Waarom zit hij niet ergens in een cel, als je kijkt naar wat hij op zijn geweten heeft? Eh... Uh, omdat wij uh, na 52 heeft Nederland uh, Duitsland uh, gevraagd om uitlevering. Dat heeft Duitsland uh, geweigerd, want uh, uh, volgens een, een Führer-Erlass, een wet van uh, Hitler, ik geloof 43, 1943, konden mensen die gediend hadden, vreemdelingen die gediend hadden in het leger bij de SS, konden de Duitse nationaliteit krijgen. Uh, dat hebben deze mensen die ontsnapt waren naar, de, naar Duitsland ook gedaan en gekregen. Want die wet is niet veranderd. En uh, Duitsland weigerde uit te leveren. En toen heeft Nederland uh, jarenlang niets gedaan. Uit boosheid ook van we gaan niet met Duitsland uh, iets doen. Want uh, die mensen doen toch niks. Ja, en nu zegt de federale openbaar ministerie van het moest toch gebeuren. We sluiten hem op. De man is 89 jaar. We gaan zien of het gebeurt, want er zijn ongetwijfeld, zoals u schetst, nog voldoende beroepsmogelijkheden. David Barnau van het NIOT, hartelijk dank. Graag gedaan. Vandaag staat hij zelf voor de rechter. De Spaanse rechter, Baltasar Garzon, bekend van zijn strijd tegen dictator Pinochet. Wij dan zwamen de AWB. Leg ons uit hoe het ervoor staat op de ja, Nederlandse wegen. Er gebeurt op zich niet zo heel veel op de Nederlandse snelwegen. En dat is uh, uh, ja, toch wel gunstig. 35 files staan er, dat wel. Maar ze zijn allemaal echt uh, heel gebruikelijk. De A15 naar Europoort is nu wat meer vertraging. Staat uh, wagen met pech bij Rotterdam-Charloos. Levert 4 kilometer file op. De rechterrijstrook is dicht. En een stukje verderop gebeurde er een ongeluk in de Botbek tunnel. Op diezelfde A15. Daar staat 3 kilometer file, maar de weg is weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdijk. En opnieuw staat het H-woord volop in de belangstelling. Vandaag was het de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken... die pleit voor duidelijkheid rondom de hypotheekrenteaftrek. De afgelopen maanden hebben politici, deskundigen... en tal van organisaties zich uitgesproken over de subsidie op hypotheken. Economieversleger, verslaggever Peter van der Meerschat. Banken in ons land zijn gebaat bij helderheid en duidelijkheid als het gaat om de hypotheekrenteaftrek. Klanten blijven namelijk weg omdat niemand weet hoe het nu verder gaat met die aftrekpost. Deskundigen zeggen beperken of afschaffen die aftrek. Het kabinet wil daar niet aan, of in ieder geval nu nog niet. taal van de Nederlandse Vereniging van Banken: zeggen niks te doen. Dat lijkt zekerheid te bieden, maar dat biedt geen zekerheid. Er is niemand in het land die dit nog gelooft dat dit uh, kan standhouden. Maar er is iets veel belangrijks. De woningmarkt, een goed functionerende woningmarkt... betekent 1 à 2 procent economische groei. Die kans laten wij liggen als we op dit moment niks aan de woningmarkt doen. We snijden onszelf dus in de vingers... door de discussie rondom de afschaffing van de renteaftrek... voor te laten woekeren. En daar werden we al eerder voor gewaarschuwd door het Internationaal Monetair Fonds maart afgelopen jaar. Uncertainty normally means that you expect the worst. So is expected, het IMF moeten we duidelijkheid geven aan consumenten over de renteaftrek. En mensen moeten minder hoge schulden aangaan. Een pleidooi overigens dat later in het jaar werd overgenomen door de Autoriteit Financiële Markten en de nieuwe president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot. Aflossingsvrije hypotheken werken vooral in een situatie... waarin je ervan uit kunt gaan dat de huizenprijzen blijven stijgen. Dat doen ze op dit moment niet. Dus dit leidt tot kwetsbaarheden aan het einde van de rit... bij de aflossing van de hypotheek. Maar dat zeg ik ook omdat het kwetsbaarheden in ons Nederlandse bankwezen introduceert. En daarmee zijn we weer terug bij de banken. Boelestaal van de banken pleit niet voor een drieste ingreep. Dat zou de woningmarkt een veel te grote schok geven. Alle plannen die door verschillende uh, belanghebbenden naar voren zijn geschoven, zijn allemaal plannen die rekening houden met bestaande rechten. Er is niemand die in dit land zal pleiten voor plotselinge afschaffing waardoor mensen in de problemen komen. Maar de geesten worden dus nu al rijp gemaakt voor een gelijkmatige afschaffing op termijn. Maar dit kabinet is niet van plan om de hypotheekrenteaftrek te beperken. Zo zegt verslaggever Peter Blok in Den Haag. Politiek Den Haag wil op de eerste dag na het kerstreces nog niet de vingers branden aan die hypotheekrenteaftrek. De regeringspartijen VVD en CDA hebben met gedoogpartner PVV immers afgesproken niet te tornen aan die hypotheekrenteaftrek. En dat is nog steeds zo. Gedoogpartner Geert Wilders. Voorzitter, is deze minister het met ons eens dat we met onze handen af moeten blijven van de hypotheekrenteaftrek? Het nieuwe Nederland, wat we zaterdag hebben gezien van Cohen, Sap en Roemer, is een Nederland wat zegt de belasting omhoog, de grenzen open en we komen aan uw hypotheekrenteaftrek. En is die minister het met ons eens dat we dat niet moeten doen? Dat het nieuwe Nederland van links een slecht Nederland is en dat we mensen moeten garanderen dat de overheid afblijft van de hypotheekrente. Dank u wel, de Tim... minister. Dit... En voorzitter, in algemene zin, want er zitten twee elementen in de vraag. In de algemene zin heb ik al gezegd, heel duidelijk inderdaad... dat het probleem zich niet zozeer aan de lastenkant bevindt... maar aan de uitgavenkant, dus bezuinigingen... dat die met name ook op dit moment nodig zijn om Nederland erbovenop te helpen. Dat is één. En twee, uh, als het gaat om die betekenend aftrek, ja, de afspraken die destijds zijn gemaakt, voor mij staan die. Minister De Jager van Financiën. Hij kan en wil geen garanties geven. Nou, er zijn afspraken gemaakt door de twee regeringspartijen met de getoogpartner bij de totstandkoming van het kabinet. Die zijn duidelijk. Um, het is natuurlijk zo dat ik afhankelijk ben van afspraken... die er in de Tweede en Eerste Kamer worden gemaakt. Dus garanties voor, uh, voor de toekomst zijn heel altijd lastig te geven. Wel vind ik belangrijk dat je niet onnodig onrust uh, moet uh, veroorzaken. En dat het ook belangrijk is dat het echte probleem van de begroting... ligt niet bij die renteaftrek... maar ligt bij het feit dat we te veel uitgeven als overheid. En daar werken we ook heel erg hard aan... Om die uitgaven te verminderen. En voor sommige partijen is dat die, die eeuwige discussie over die rentaftrek een beetje een bliksemafleider om net te doen alsof je niet hoeft te bezuinigen. Nou, dat is natuurlijk onzin. Er zal echt in dit land ook bezuinigd moeten worden omdat we te veel uitgeven. Bij nieuwe bezuinigingen zijn er in principe geen taboes. Maar ook de VVD is al duidelijk. Helma Neperes. Ik word een beetje moe elke week weer dat verhaal. Dan de een, dan de, de ander. Wij hebben getekend in het regeerakkoord. Het blijft zoals het is. Aftrek blijft. En weet u, als je aan die aftrek gaat morrelen... het is gewoon een ordinaire belastingverhoging. De jager vindt dat hij al stappen heeft gezet... om van de enorme hypotheekschuld af te komen. Minimaal de helft van het hypotheekbedrag moet sinds vorig jaar... Worden afgelost. Nee hoor, in die zin niet dat ik uh, op het terrein uh, wat meer op mijn eigen terrein ligt, namelijk vanuit toezichtperspectief. Ik al voor het eerst echt maatregelen heb genomen in 2010, 2011, om met name het echte probleem van de woningmarkt, van koopwoningen en hypotheken, om dat aan te pakken. Dat is niet zozeer de rente zelf, het, het fiscale voordeel, maar dat is met name het feit dat er in Nederland, het uh, is iets van de afgelopen 10, 15 jaar, heel veel leningen, heel hoge leningen werden verstrekt en ook helemaal af. Belastingsvrij werden verstrekt, waardoor niemand, ook niet zelfs het klein beetje, ja, als het ware aan eigen woningbezit aan het werken was. Nou, dat heb ik samen met de banken vorig jaar opgelost. We hebben afspraken daarover gemaakt... dat minimaal 50% van nieuwe hypotheken afgelost zal moeten worden... over de periode van 30 jaar. En dat is een belangrijke doorbraak. In het voorjaar komt het kabinet met een woonvisie... en een onderzoek naar de hypotheekrenteaftrek. Maar op korte termijn verandert er niets. Ondanks dat steeds meer CDA'ers er wel iets aan willen doen. Peter Blok in gesprek met minister De Jager, een politicus die vaak het doelwit is van de politiek tekenaars. Vandaag staan die tekenaars zelf in het licht van de schijnwerpers vanwege de Inktspot 2011. Dat is dé prijs voor de politieke spotprint die wordt na zes uur bekendgemaakt in Den Haag. Daar is ook verslaggever Jeroen Wielaert met, ik neem maar een van de kanshebbers bij je. Ja, en die tekende op 17 september een hele dikke Duitser op het strand. Die bezig was een grote kuil te graven. En voor hem vier hele schriele. Uh, gespierde mannetjes uit Griekenland, Spanje, Portugal en Italië, zegt die Griek tegen die Duitser, zegt Günther, uh, nog even vier koude biertjes en neem er zelf ook een. <laughs> van wie was die? Die is van, uh, was van Jos Collignon, ah, van de Volkskrant, van. En die heeft uh, heel Europa gehaald Jos. Ja, ja, ja, dat klopt. Uh... Die staat ook op een, uh, een site van de Europese, uh, uh, uh, nou ja, van Europa. En uh, die staat in twaalf talen vertaald. En ik vond hem ook terug op een uh, Spaanse site. We hebben wel 40, 50, 60 commentaren eronder. En toch allemaal een beetje van de strekking. Uh, we hebben een serieus imagoprobleem. En daar moet ik dan zelf zo vreselijk om lachen. Want... Waar? Alleen in die, die, de getroffen landen ja, of die, ook in Duitsland? Nee, die, die, op die Spaanse site stond dat, op die site. En uh, die Spanjaarden die merkten dat dus aan de hand van een tekening... van een Nederlandse tekenaar. En, Niet de Inkspotprijs daar in Spanje, maar toch opgepikt? Ja, zeker. En uh, dat is eigenlijk wel heel erg leuk... met tekeningen over internationale onderwerpen. Je doet het al zo lang, van diep in de jaren tachtig... Ja, tot, tot nu, hè. dus het is langzamerhand, ik durf nauwelijks te bekennen, 30 jaar. Ik praat erover met pret oogjes. Ja. Um, we hadden daar straks het eerste gedeelte al toen Roland Plasterk uh, hier langs de tekening ging over Hofnaar. Maak jij eens een tekening van een politiek tekenaar? Ja, Hofnar, dat is eigenlijk al wel een heel oud... Opland, zei dat. Even van jouw ja, voorgangers bij de volkspaal. Ja, ja, nou ja, goed. Ik, ik. Het is eigenlijk meer, weet je... Uh, je kent die mannetjes bij de Muppets... die op het einde vanuit die loge... een of ander zuur of geestig commentaar geven. Vind ik ook wel een cliché. Ik, ik, nou, maar, het, maar dat is wel ongeveer zoals ik me voel. Het, uh, het is allemaal gebeurd, hè, want we werken achter de actualiteit aan. En dan uh, overzie je het geheel is... en dan kun je een zure meningspuit... Maar ja, zuur. In ieder geval geestig. Uh, dat is de bedoeling. En jij doet dat met groot gebaar groot gebruik van uh, pen. We hebben net met Roland Plasterk ook uh, de tekeningen van Mirjam Vissers ja. gezien, van het Financieel Dagblad. Ja. Die doet dat met de modernste technieken. Ja. Hè? Met haar stiftje op een ja. Uh, scherm. Ja, ja. Ja, dat doen wel meer jonge jongens. En meiden ook. Uh, Mirjam Visser doet het ook. En die werkt dus uitsluitend nog op het scherm. Ik maak mijn tekeningen in Oost-Indusink op papier. Ik ben bang dat ik mijn handschrift kwijtraak als ik in het scherm alleen maar ga werken. Maar Hier. De, de kleuren en dergelijke, die komen ook allemaal in het scherm. Arend van Dam staan we bij van uh, Nieuw-Israëlitisch Weekblad. En die tekende op 20 mei 2011 een naakte man met de koffer DSK daarop, een sticker... En een zeer geërect, geërecteerde Eiffeltoren gericht op een dienster, ja, ja, ja. Op, een, op een kamermeisje. Ja, dat is eigenlijk een soort tekening zoals je ze, ze in Frankrijk wel meer tegenkomt. Charlie Hebdo heeft dat soort recht voor zijn raaptekeningen, die echt uh, uh, er enorm inhakken op taboe-onderwerpen. En uh, ja, deze tekening zou je er een beetje mee kunnen vergelijken. Om half zes begint hier een veiling. En om zes uur dan de bekendmaking. Spannend! Jos Collignon, Tim. hoopt hij, dat hij niet wint. Hij praat net zo grappig als dat hij tekent. Uh, hij was winnaar in 2009. Ja. Kans hebben we weer? Ja, natuurlijk. Nou, hmm. Onder andere met uh, Henk Bleker. die tegen Mauro zegt: over uh, t, t, t, speler Stroopman. Hij gaat. Hij gaat, hij moet eruit! He, naar, naar, naar, die, naar die beroemde brief, uh, briefje van Bleker aan Mauro. Maar Jos Connijon hoopt zelf, gelet op de jongeren die wij noemden... dat hij niet wint. Toch, uh -huh. Jos? Nee, dat is waar. Ik, ik, ik, ik hoop het echt dat een van de jonge jongens die hier... of, of meiden, meer om vissen zou kunnen... dat die met de prijzen naar haal gaan. Want het werkt zo in je voordeel. Zeker als je als beginnende tekenaar bezig bent. Ik okay. zelf merk wel voldoende waardering bij de krant... en bij de lezers van de krant. Ik hebben we het niet echt nodig. Goed zo. Nou, wat wij nodig hebben straks is de spanning en uh, de ontlading van de bekendmaking, hè Tim? Na zes uur, Jeroen Wielaert vanuit Nieuwspoort in Den Haag tot later. Weinig te lachen voor de beroemde Spaanse rechter Baltasar Garzon. Hij stond vandaag zelf voor de rechter. Garzon wordt verdacht van het afluisteren van advocaten in een corruptiezaak, een zaak die hij zelf onderzocht. Bij de rechtbank in Madrid was vanochtend een kleine demonstratie van Garzon-sympathisanten. In Madrid, onze correspondent Rob Zoutberg, op. wat skanderen ze hier? Ja, de, de vermisten uh, zijn hier niet. Wie verantwoordelijk is, staan niet terecht. Dat is een heel klein clubje, maar ze stonden daar voor dat gerechtsgebouw, ja. Ja, Kazon staat dus terecht, maar uh, is dat een grote zaak waar die voor de rechtbank voor verschijnt? Ja, kan je wel zeggen. Iets van 100 media volgen de zaak tegen Carson. Uh, Al Jazeera zag ik vanmorgen New York Times op de perstribune. Uh, hier ook in Spanje zelf op de televisie de hele ochtend live verslag. Hoe glimlachend Carson dat rechtshof vanmorgen om half elf betrad, En zo zal dat door nog gaan tot donderdag. Hè. Tot zolang duurt de zaak het verhoor van Carson in zijn toga naast zijn collega's gehoord... Dat is het beeld wat je erbij moet voorstellen. Ja, dan hoorden we net de sympathisanten van Garçon eh, op straat. Vertegenwoordigen zij voor een groot deel de Spaanse bevolking? Nou, voordelen een deel van de bevolking. Hè. We hoorden vanmorgen de, de woordvoerster van de Socialistische Partij hier zeggen. Iets gaat mis in een land als in een corruptiezaak de rechter zelf wordt vervolgd. En ze was niet de enige eh, die dat vond. Het is een grote zaak. Andere mensen vinden wel terecht dat hij terecht staat. Bedenk er één ding bij: er is een steen in de vijver gegooid van Carson. En de rimpels uh, die zijn ook vooral buiten Spanje goed te merken. Want het zie je ook door al die internationale media. Hè. Er wordt heel slecht begrepen waarom deze mega-rechter uiteindelijk in zijn eigen land terecht moet staan. Ja, goed, leg mij dan eens uit. Wat is toch een man die wereldfaam verwierp als ja. mensenrechtenstrijder? Waarom is hij zo van zijn voetstuk gevallen? Ja, het is, het is lastig, hè? want er spelen liefst drie zaken tegen hem door elkaar heen op dit moment. Drie zaken die allemaal kan je zeggen, met vermeend ambtsmisbruik te maken hebben: te maken met het afluisteren van advocaten, het buiten bevoegdheid opereren tijdens een onderzoek naar het franco verleden het onrechtmatig uh, laten betalen tijdens een studiereis naar de Verenigde Staten. En wat je als correspondent voornamelijk opvalt hier... is dat al deze zaken op hetzelfde moment dienen. In ieder geval met, met een week tussenpozen. Eén ding lijkt wel duidelijk, Carson zal moeten bloeden. Is dit proces dan ook zeg maar, die spreekwoordelijke stok om de hond mee te slaan? Ja, meer dan een stok. Het is een, het is een enorme knuppel, kan je zeggen. Want het is, het is heel groot uh, hoe dit wordt aangepakt. Die komt nu op het hoofd van uh, Carson terecht... Uh, daarbij moet je ook zeggen, het is te simpel... Hè? want het, zo wordt het wel uitgelegd... dat dit allemaal een complot zou zijn... van een arts-conservatief gerechtshof... dat met een lastige onderzoeksrechter uh, wil afrekenen. Je moet er één ding bij bedenken. Carson heeft tientallen jaren onderzoek gedaan... voor dat nationale gerechtshof... en heeft heel veel vijanden gemaakt bij het gerechtshof uh, door een onderzoek naar het franco verleden wat buiten zijn competentie zou zijn. Maar ook bij links heeft hij heel veel vijanden gemaakt... door een onderzoek naar de vuile oorlog tegen de ETA... in de jaren tachtig door de socialisten. Er zijn kortom heel veel mensen die zijn bloed wel kunnen drinken... en die deze razende rechter liever kwijt dan rijk zijn. Ja, en dan heb je deze zaak, maar mm -hmm. dan begrijp ik dat er nog een zaak... en nog een zaak gaan volgen. Je Spaanse justitie uh, lijkt met hem te gaan afrekenen, al dan niet terecht. Ja, volgende week, hè, volgende zaak wat jij zegt. Onderzoek naar uh, het verleden van de dictatuur in Spanje. Dat betalen van die studiereis. Eén ding uh, is wel duidelijk. Veroordeling of niet in deze zaak. Want het gaat om het uitschakelen van deze rechter. Misschien wel gedurende 18 jaar. Ik sprak zijn advocaat vorige week en die zei tegen mij... de weg terug voor Carson naar zijn stoel als onderzoeksrechter... lijkt in ieder geval afgesneden. Het is voorbij voor Carson.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 Nederlandse mariniers hebben in de Arabische Zee... een aanval van piraten afgeslagen door gericht op hen te schieten. Het ministerie van Defensie sluit niet uit dat er bij piraten zijn gedood. De mariniers waren aan boord van een schip van een offshore-aannemer. Defensie stuurt soms militaire beveiligingsteams mee... met Nederlandse zeetransporten. Het kabinet wil de regels voor het tijdelijk verhuren van een woning versoepelen. Op die manier moeten huiseigenaren hun woning sneller, langer en vaker kunnen verhuren. Minister Spies denkt dat vooral mensen ervan profiteren die al een nieuw huis hebben gekocht, maar hun oude huis nog niet kwijt zijn. Reddingswerkers hebben nog eens vijf doden gevonden in het gekapzijste cruise schip bij Italië. En dat brengt het dodental op elf. Het is nog niet bekend wat de identiteit is van de mensen die vandaag gevonden zijn. 24 anderen worden nog steeds vermist. Een Italiaanse consumentenorganisatie begint een rechtszaak tegen de rederij. De organisatie wil een schadevergoeding van tenminste 10.000 euro per passagier. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer makkelijk vroeg. Met vandaag heel veel zon, maar wel meer sluierbewolking. En die sluierwolken gaan toenemen de komende uren. En doordat we dus wat meer wolken hebben en het niet meer zo helder is buiten... kan het ook niet meer zo heel koud worden. Maar het gaat nog wel gewoon vriezen op de meeste plaatsen. Lokaal min 4 in het oosten, in het westen van het land min 1. Dan gaat de bewolking aan het eind van de nacht verder toenemen. In het oosten beginnen we morgen nog met een klein beetje zon. Maar daarna is het waarschijnlijk op de meeste plaatsen toch wel grijs. Maar duurt tot in de middag voordat er verder wat gaat veranderen. Dan gaat het langzaam maar zeker van het westen uit regenen. Temperatuur Loopt op naar 4, 5, misschien 6 graden. En in de avond gaat het kwik dan verder omhoog tot lokaal zelfs 8 graden. Een zwakke tot matige wind die verder toeneemt naar matig tot vrij krachtig. Uit het zuidwesten bij zee 5 en bovenland 3 tot 4. Dan donderdag misschien weer wat zon, maar nog wel een enkele bui. Vrijdag is dat niet anders. Waar de stevige west-noordwesten wind en de temperaturen halen donderdag zo'n 7 of 8 graden. En vrijdag liggen ze misschien een fractie lager. ANUB ah, Verkeersinformatie. Het is een avondspits, maar waar heel weinig gebeurt staan 35 dagelijkse files van 4 tot 6 kilometer lang. De langste files staan rond Rotterdam en nu ook bij Arnhem op de A50. Op de A15 vanuit Europoort staat nog 6 kilometer voorknopend Vaanplein. En op de A50 Arnhem richting Os, ook een van de langste files, staat voorknopend Ewijk 6 kilometer.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 de homotherapie. Zo ging hij in de loop van de dag heten. Het werd trending topic op Twitter en ook de politiek bemoeit zich er al mee. Het gaat om de behandeling van homoseksuele christenen... die wordt aangeboden door de christelijke hulpverlener Different. Er kwam ophef over het feit dat dit wordt vergoed door de zorgverzekering. Different zegt dat het niet de bedoeling van de therapie is... om homoseksualiteit te onderdrukken. Maar het is wel waarvoor de 37-jarige Marinus bij Different aanklopte. Ik kom uit een uh, orthodox christelijk milieu. Uh, ik ben opgegroeid in de oud in Nederland. Voor de mensen die dat niet weten, ho hoe streng is dat op de ladder? Dat is uh, behoorlijk aan de rechterkant van uh, de -gezinten, Dus Wat werd er over homoseksualiteit gezegd? Over homoseksualiteit werd niets uh, expliciet gezegd. Ik wist niet eens dat het bestond. In de brugklas ging er een briefje rond waarop stond dat ik homo zou zijn. En ik had geen flauw idee uh, wat uh, dat eigenlijk uh, is... Ja. Dus toen ik mijn eerste homoseksuele gevoelens ontdekte... zo rond mijn uh, 24e, ik echt van bewust werd... die herkende ik uh, in eerste instantie niet als zodanig... dat het homoseksuele gevoelens zouden zijn. Zag u dat zelf ook als iets uh, wat niet mocht of wat fout was... of misschien wel als een ziekte? Ik weet niet precies of ik dat als een ziekte zag... maar wel als iets dat niet uh, mocht. Omdat ik was opgevoed met het idee dat man en vrouw alleen bij elkaar horen... en uh, dat die volledig uh, uh, aanvullend zijn ten opzichte van elkaar... En dat is de schepping en dat is de natuur en alles wat daarvan afwijkt is onnatuurlijk of tegennatuurlijk. En wat deed u daar dan mee? Uh, ik uh, streed er heel erg tegen en ik bad er tegen en ik uh, wilde daarvan afkomen. Uh, ik dacht ook wel dat het over zou gaan. En uh, op een gegeven moment uh, heb ik dus de stoute schoenen aangetrokken om aan te bellen bij uh, de EAA, heette dat toen nog, wat later different is gaan heten. De instantie waar het nu over gaat, uit eigen wil dus, met welke verwachting? om genezen te worden? Ja, ik denk dat dat wel... Ja, dat was mijn uiteindelijke verwachting... om af te komen van mijn homoseksuele gevoelens. Dat klopt. Ja, het is niet ja. alleen een leren om te gaan. Het was echt uh, er vanaf afzien te komen. Ja, dat wilde ik wel ontzettend graag. Ja. En waarom wilde u dat? Zo was ik opgevoed dat, uh, dat man en vrouw bij elkaar hoorden. En ik wilde dus ook heel graag een vrouw uh, gaan liefhebben. En uh, het zit zo in de genen van, uh, van hoe dat je bent uh, opgevoed... en hoe, in welke omgeving dat je groot wordt dat je daar als vanzelfsprekend van uitgaat, zeg maar. U kwam terecht bij different, een behandeling. Wat hield dat in? De behandeling hield, in, uh, hield concreet in dat je gesprekken had met een uh, therapeut... over uh, wat jou bezig hield en uh, waar jij uh, je problemen ervoor. Maar wat vertelde die therapeut dan? Wat, wat was de missie? Dat uh, als je naar een andere man kijkt... dan uh, moet je dat eigenlijk leren duiden, dus leren interpreteren... ...dat je iets bij jezelf aan mannelijkheid mist. Dus dat je die mannelijkheid bij de andere jongen of man... ...die je aantrekkelijk vindt of waar je naar kijkt, uh, zoekt. Zodat je, een stukje voor, uh, zodat je jezelf kunt aanvullen. En de boodschap was dan... Uh, uh, ...je bent eigenlijk niet uh, voldoende in verbinding met je eigen mannelijke identiteit... En werd het ook expliciet gezegd, het is niet een geaardheid, het is iets wat we kunnen genezen? Er werd niet gezegd dat het te genezen zou zijn. Er werd meer gesuggereerd dat je leerde inzien hoe dat je, wat er precies aan de hand was. En dat je daarmee moest leren omgaan. En terugkijkend, heeft het u geholpen? Die behandeling bij different of juist helemaal niet? Want volgens sommige psychologen richt het juist schade aan als je je gevoelens probeert te onderdrukken. Ik denk dat het uh, mij niet heeft uh, gestimuleerd. Dat het wel tot op zekere hoogte, denk ik, ook wel schadelijk is geweest. Ik heb uh, na de gesprekken met Different... heb ik nog vijf jaar gesprekken met twee psychologen nodig gehad... om los te komen van het gevoel van schaamte... Ja. Nou goed, u bent niet uh, van uw homoseksualiteit af, om het zomaar te zeggen. Nee. <laughs> en achteraf bezien, hoe evalueert u het, die therapie bij Different? Nou, die therapie vind ik zonder van mijn tijd geweest. En hoe gaat het nu met u, met uw contact met uw uh, ouders bijvoorbeeld, of het milieu waar u vandaan komt? Ja, ja prima. Je ja. geaccepteerd. Ja. En komt u nog in de kerk van vroeger? Nee, zeker niet in de kerk waar ik dus ben opgegroeid. En u probeert niet meer ervan vanaf te komen? U heeft het zelf ook geaccepteerd dat u helemaal bent? Ja, ik heb het geaccepteerd. Je gaat ook geen nieuwe therapieën meer volgen? Wel. Nee, dat was ik niet van plan. Nee. Nee. Marinus blijft Marinus, ondanks die therapie bij Different. Matthijs van der Wiel sprak met hem. Al zes jaar is er geen aflevering meer opgenomen... maar nog steeds komen de liefhebbers van Baantje erop af. Het stamcafé van de kok... Café Louisje in de Amsterdamse Jordaan. En nu Piet Reumer op 83-jarige leeftijd is overleden... verwachten de eigenaars opnieuw extra bezoekers. Jeroen de Jager haalt er herinneringen op. Heel toepasselijk hier in Café Louisje de muziek van Beinscher. En hier op de hoek de kruk van Vledder en hier de kruk van de kok. Met... COCK en zijn hoedje. Mag ik hem opzetten? Is dit echt, hè? Daar is hij voor. En u bent Sylvia? Ik ben Sylvia. Eigenares. Ja, mede. Mede met Nico. We zit Nico. aan de geluidsinstallatie. Ja. De tune uh, op te zetten. Zeg, hoe was dat uh, voor u toen u hoorde dat baantje was overleden? Amsterdammer doodgegaan. Aardige man. Leuk of vind. Want u kende hem door Natuurlijk. de opname hier. Natuurlijk. Kom hij hier ook privé eigenlijk, of niet? Vroeger wel. Met uh, Bobby Haam samen. En dan. Uh, ja, dan waren ze gewoon even thuis. Robby Harms van Ajax. Ja. Wanneer zijn de laatste opnames voor Baantje hier geweest? Aankomende zomer, zes jaar terug. En in die tijd had u hem hier over de vloer? Ja. Wat was er voor man om mee te zijn? Ja, dat zeg ik net tegen mensen hier. De meesten vonden hem knorrig en dat was die voor ons niet. Het was gewoon een aardige het was een Jordanees. En dan zeg ik, als hij hier was, kon hij gewoon zichzelf zijn. Weer even thuis in die Moeten die niet de held uithangen? Helemaal niet. Wordt ook niet gewaardeerd. Speciale herinneringen, gebeurtenissen? Nou, ik zou je vertellen, wij verkopen redelijk goed wijntje. En hij is dan bekeerd als een goede wijn uh, drinken, En hij is de eerste en enige geweest die zegt, nou, die bocht die zuip ik niet. Ja. Zuip dat mezelf op. Ja, ja echt waar. Ja. Hoe lang is hij hier over de vloer geweest met die opname? seizoenen. Ja, hij kwam in het voorjaar drie dagen en in het najaar. En daarna namen ze zes afleveringen tegelijk op. Dus één dag opbouwen, één dag opnemen en één dag afbreken. En dat heeft u vast dan zeker geen wintereieren gelegd? Dat kan je wel stellen, ja. Ja, je moet drie dagen dicht. Het moet toch op een of andere manier gecompenseerd worden. Ja, dat wordt en betaald natuurlijk door de omroep die dat opneemt. Ja, en de bekendheid. En de bekendheid. En nog, nog steeds. Heel veel. Eigen Want heel veel. Ja, veel mensen willen toch even op die kruk gezeten hebben met dat hoedje op. Wat je zelf op had. Ja. Ja, heel veel. Heel veel. Ja, en hoe goed. zal dat nu zijn, nu die is overleden? Ik denk dat het in het begin storm gaat lopen, dat iedereen dan. En dan zal het heus minder worden. Maar ik denk dat het baantje altijd wel zal blijven bestaan. Piet Ruimer als regisseur de kok en u weet hoe je dat spelt. Hij was ook bekend als kroegbaas in het schaap met de vijf poten... en bedekt u even de oren van uw kinderen... 16 jaar lang bij de Sinterklaas-intocht als de hoofdpiet. Oeh, ik heb het koud gehad, Sinterklaas. Vreselijk koud. En uh, nou heb ik nog een beetje warmer dan Piet met die baard, hè? Ja, Sint. Vindt u, vrouwtje Wiet, niet een klein beetje gegroeid? Dat is me eerlijk gezegd niet zo opgevallen. Ah, ze is groter geworden. ja? Niet waar hoor Piet. Nee, ik ben niet groter geworden. Nou die kinderen zijn al groter geworden hoor. Dat zie ik wel. Vasthouden. Ik kan de zwarte Piet vasthouden. Wil je de zwarte Piet vasthouden? Ja. Dat mag wel even hoor. Je mag Piet wel even vasthouden hoor. bij me. Zo. 1, 2, Vrouwtje Wiet was er ook bij, Wietke van Dort. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Vrouwtje Fra Wiet, had Ruimer dat verzonnen? Dat heeft hij verzonnen, ja. Dat hoe ontstond dat? Ik weet het niet vanzelf. Hij zei het opeens en dat is hij blijven doen. En toen ging iedereen mijn vrouwtje Wiet noemen. En vrouwtje ja. Wiet werd maar niet groter. Hoe, hoe groot was uh, Piet Ruimer? Het was een enige man om mee samen te werken. Ik kon zo om hem lachen. Ja, iedereen natuurlijk. Hij maakte zulke goede grappen, ze, ze zijn niet allemaal om na te vertellen... maar ik heb het altijd om omgelachen. Vertel me even de schuimste grap die u kunt bedenken. Nee, nee, nee, die kan niet. Maar hij deed wel één keer een hele leuke grap. We, deden, we hebben in totaal vier Sinterklaas-musicals opgenomen... dus met Adrie van Oorschot. Dat was echt een heel leuk verhaal met kinderen, met dansen, met zingen. En dan repeteerden we in de VARA-studio... en toen gingen we daar pauzeren in de kantine... Er zaten heel veel mensen toevallig, ik geloof van de lederraad of wat dan ook. En toen zei hij eigenlijk vrij luid opeens... God, dat is toch ook wat, hè? Dat de Tros hier die hele fara over gaat nemen. En je zag dus al die, die ruggen verstrak van die mensen. En toen zei hij, ja... Hij is hier geweest om de vloerbedekking op te, te noemen. Landré zelf heeft hier de vloerbedekking de maat genomen voor de vloerbedekking. En je zag al die mensen zo... Het hetros-icoon in die tijd. Als we, als we hem beschouwen als acteur... Um, dan past hij in de categorie uh, kraakamp, de gooier. Wat onderscheidde hem? Ja, dat hij heel goed... Uh, met een understatement kon spelen. Dus gewoon niet te erg acteren. En vooral voor televisie is dat natuurlijk mooi. Dat je niet uh, overacted iets doet... Dat zat in hem? Of heeft hij dat echt geleerd door de jaren op het toneel? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Want ik ken hem niet heel goed. Ik heb hem alleen maar die jaren gewoon als vrouwtje Wiet met de uh, hoofdpiet uh, meegemaakt. Maar uh, een heel, het is, ik vind het altijd heel knap als iemand erg natuurlijk kan spelen. Ja, want in Café Le Wietje, zoals we eerder in de reportage hoorden... zeiden mensen van die man, was eigenlijk best knorrig. Maar dat beeld heb je niet van hem? Nee. Ik heb wel eens één keer meegemaakt dat hij... Uh, dat een geluidstechnicus het microfoontje wilde bevestigen op zijn borst. En dat die jongen had een sigaret in zijn mond toen. Ze zei, hij zegt, schrijf even uit, weg met die vieze peuk. En een andere keer, dat was geloof ik in Muiden... toen ging hij een wijntje drinken ertussendoor. En toen zei hij tegen de kroegbaas dat het gewoon niet te zuiver was. <lacht> de man die zei wat hij dacht. Een ras ja. Amsterdammer noemt ze hem ook. Maar als acteur, hoe, hoe herdenkt u hem? Het is natuurlijk een, gewoon een, een, een geweldig acteur. Ik bedoel, een, een knap acteur. Neem ook Schaap met Vijf Poten en alles. Hè. Dat is toch ook hartstikke leuk geweest. Ja, maar dat is een simpele serie misschien voor het hoog van kritische recensenten... die hoogderavond over kunst en cultuur praten. Maar mm -hmm. dat wist hij heel goed aan te voelen? Ja, ja. Kijk, als iemand zijn rol heel goed speelt, dan is het een heel goed acteur. Klaar. En dat is de conclusie die ook wordt getrokken op onze website, waar je de reacties ziet ja? binnenstromen op het overlijden ah, van Pieter Römer. NOS.nl. Witteke van Dort, hartelijk dank voor deze Graag gedaan. Goedemiddag. Dag. Een pijnlijke tik op de vingers voor Hongarije. De Europese Commissie is niet te spreken over de nieuwe grondwet van het land. Dat zometeen. Kwart voor zes. Hoe staat het met die files in Nederland? Ja, in Nederland gaat het prima. Rond Antwerpen is het een chaos op de weg. Vertel. Omdat de, ring daar, de ringweg, de R1, de hele middag dicht is geweest richting Nederland. Um, er gebeurde daar een ernstig ongeluk met een aantal vrachtwagens en personenwagens. Ja, de weg is zojuist weer vrijgegeven, maar vermijdt Antwerpen voorlopig. Nou, in Nederland gebeurt er niet zo heel veel. De enige gevierde die afwijkt is die op de A28, Zwolle richting Hogeveen... bij Zuidwolde, 6 kilometer. En dat komt door een ongeluk. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Tim Moverdiek. Bij rampen en bij grote ongelukken is vaak de eerste prioriteit... het identificeren van slachtoffers. Het landelijk team Forensische Opsporing, LTFO... is vaak als eerste ter plaatse om die klus op zich te nemen... Geen simpele taak, zeker bij ingewikkelde calamiteiten. Het team oefende vandaag op de lunettekazerne in Vught. Eerste doosje, beschreven, 9-0. En dan nog het volgende nummer. Drie twee, mannen in gele pakken staan gebogen over een paar doosje, verpakkingen... Twee, waarin geen stoffen doosjes, zouden moeten kunnen zitten. En, nummer, en geven de codes drie, door twee, die op de doosje staan. De twee slachtoffers liggen in een militaire container... Zes, zes, zes, zes, en het ziet er niet goed uit. De naam van de slachtoffer. Nijmegen, Nou, wat er precies aan de hand is, dat, uh, dat weten we nog niet. Dat is ook de reden dat alle voorzichtigheid uh, uh, uit de kast wordt getrokken qua veiligheid, omdat we niet weten waar we mee te maken hebben. Dat betekent optimale bescherming voor de collega's die hier nu in de gele pakken uh, aan het werk zijn. Ja, en het is even, ja, dat is hun taak nu om met hun ervaring te kijken wat, wat hier nu precies plaatsvindt en wat er is gebeurd. En ik zie daar in de container uh, twee militairen liggen en dat ziet er niet goed uit. Nee, uh, ja, zoals wij denk, hier kunnen constateren zijn die overleden. Uh, die liggen daar inderdaad. Het zijn overigens uh, echte militairen, hè, maar we spelen nu dat ze overleden zijn. Ja, wat even voor de duidelijkheid, voor in het geval dat de luisteraar uh, op het verkeerde been is gezet, het is een oefening. Uh, ja, dat klopt. We zijn hier een, een tweedaagse oefening in Vught om ons te prepareren en te trainen om, uh, om zeg maar in, uh, in vervuilde omstandigheden, dus als er sprake is van chemisch, biologisch of radiologisch nucleaire omstandigheden, om dan toch ons werk voor identificatie te kunnen. Even omdraaien, alsjeblieft. Hans kunnen even kunnen neerleggen. Na het werk in de gevarenzone moeten de medewerkers van het landelijk team Forensische Opsporing worden ontsmet. In een cabine worden ze onder de douche gezet. Ja, ja kom maar. Genee Bastiaat, u bent hoofd van het uh, LTFO, het Landelijk Team Forensische Opsporing. Dat is het voormalige rampen-identificatie-team. Onder andere. Ja. Onder andere. Een grootschalige oefening bij een chemisch incident, twee slachtoffers... en eigenlijk dat laatste, dat is uh, natuurlijk het belangrijkste, het slachtoffer. En vooral het identificeren daarvan. Hoe moeilijk is dat in, in, in zo'n setting als deze... Wat het ingewikkeld maakt, is dat het er 100 keer 1 zijn. Dus dat je er 1 keer 100 hebt. Dat betekent dat de massaliteit van de gegevensstroom die je moet verwerken... de procedures die je moet hanteren, ook de volgorde waarin je werkt... dat je daar van tevoren goed over nagedacht moet hebben... om dat voor elkaar te krijgen. Dus het is niet zozeer zeg maar, de, de techniek om het te doen, want die weerst iedereen wel. Maar het gaat meer om de organisatie eromheen. En soms ook wel om de druk van buiten. Omdat het, de kritiek is dat het vaak allemaal lang duurt. Hè, om de kritiek van buiten een beetje buiten de deur te houden, zeg maar. Ja, precies, want daar wringt de schoen natuurlijk. Uh, uh, burgemeester, politie, uh, naar buiten toe wil graag snel weten wie er allemaal uh, slachtoffers zijn bij een ramp. En u wilt heel zorgvuldig zijn. Dat, dat, dat gaat niet nou, samen natuurlijk. Nou, ik, ik, ik vergeet er één in het rijtje. Ook de nabestaanden willen graag... Uiteraard, weten. ja. Die zijn de belangrijkste. De nabestaanden willen ook graag weten of hun uh, dierbaar is overleden... en of ook het juiste lichaam dan terugkomt. En wij hebben hier toch een, een methode ontwikkeld samen met de Scandinavische landen... de tijden van de tsunami, zeg maar, om uh, te zorgen dat we daar zorgvuldig in zijn. En naarmate een lichaam zeg maar, meer verminkt is... Um, worden er zeg maar technieken toegepast als DNA, vingerafdrukken, gebitstatus... om uiteindelijk tot een identificatie te komen. Waar we dat, zeg maar, zoals we dat noemen, in persoon kunnen confronteren... zullen we dat altijd doen, omdat we ook snappen... dat uh, ja, die nabestaanden zo snel mogelijk willen weten uh, of die persoon is overleden... en of dan ook het lichaam terug naar de familie toe kan. U oefent hier met nieuwe technieken. Is er een concrete techniek te noemen waardoor die informatiestroom versneld kan worden? Ja, we zijn hier uh, nu vandaag bezig met een, een techniek. Dat is eigenlijk een apparaatje wat ongeveer zo groot is als een, een gsm zeg een maar, telefoon. Uh, om die tegen, daarmee kun je de vingerafdruk scannen van de desbetreffende persoon. En die kunnen we dan naar uh, ons nationaal centrum de databank sturen waar de vingerafdruksysteem in zit. En dan hebben we binnen een half uur hebben we de uitslag of die persoon helemaal in, in dat systeem zit. Uh, je zou dat ook kunnen vertalen naar, in het buiten, buitenland is vaak zo... dat de vingerafdruk op een uh, rijbewijs staat of op handzins uh, bekend is. Nou, dan zou je kunnen kijken, als je de vingerafdruk vanuit het buitenland krijgt... dat je die match kunt maken, maar dan ook op deze manier. Dus wij kunnen uh, veel sneller, terwijl de persoon in feite misschien nog wel... Uh, op de plaats van het incident ligt, zouden als het allemaal werkt... en we gaan ervan uit dat het werkt, uh, ja, veel sneller kunnen zijn. Aldus René Bastiaanse, het hoofd van het landelijk team Forensische Opsporing. Verslaggever Paul Sanders was bij hun oefening vandaag op de kazerne in Wucht. Hongarije is flink op de vingers getikt door de Europese Commissie. Als de nieuwe Hongaarse grondwet niet snel wordt aangepast, dan zwaait er wat. Het steekt Europa dat de regering in Budapest zich niet houdt aan Europese afspraken. Onder meer over de centrale bank in het land. Martin Mevius, journalist en Hongarije-kenner, goedemiddag. Goedemiddag. Waar heeft de Europese Commissie precies mee gedreigd? Um, nou ja, ze hebben een inbreukprocedure gestart tegen Hongarije. Dat is een juridische procedure... Um, waarmee ze uh, Hongarije moet aan wetgeving aanpassen... of anders worden ze voor het Europese Hof gedaagd... en als dat dan niet goed gaat, moeten ze een uh, boete betalen. En die drie punten uh, waar het om gaat... zijn uh, dus de onafhankelijkheid van de centrale bank... Uh, het ontslag van, een, um, van de rechters... of het terugbrengen van de pensioenleeftijd... dat dat in ieder geval als gevolg heeft... en... Um, ...de benoeming van de databeschermingsombudsman. Hmm, allemaal onder leiding van premier Orbán, die maar een beetje zijn gang gaat, is het gevoel. Nou ja, dat, in het algemeen uh, wordt hij ervan beschuldigd dat hij, uh, dat hij he, de wetgeving zodanig aanpast... ...dat hij zijn eigen machtspositie probeert te versterken. En dit zijn dan drie, uh, drie punten waar de Europese Commissie ook echt iets over te zeggen heeft. Dus waar ze ook iets aan kunnen doen. Ja, en dat terwijl uh, Orbán met zijn coalitiepartner uh, uh, toch twee derde meerderheid heeft... ...en zich daarmee kan legitimeren. Nou ja, het punt is dat hij niet in de verkiezingen heeft gezegd dat hij de grondwet zou aanpassen en dat hij dit soort dingen allemaal zou gaan doen. En los daarvan is het de vraag of je, zelfs als je een democratische meerderheid hebt, dat je dan zomaar Europese afspraken mag overtreden. Ja. Het leidt een beetje tot een situatie van een outsider voor Hongarije in Europa. Uh, ja, is dat zo? Nou ja, dat is wel zo, je ziet er wel steeds meer kritiek opkomen. Alhoewel vooral van de Verenigde Staten en de EU en het IMF. Um, lidstaten. Niet de wat zegt u? Dat zijn niet de minsten. Nee, maar lidstaten houden ze nog een beetje op de vlakte. Um, en ik kan me trouwens wel goed voorstellen dat er een heleboel andere lidstaten goed zitten te kijken naar wat hiervan, uh, hier, hier nu het gevolg van, van, van gaat zijn. Zij zullen misschien ook wel hun centrale bank um, willen. Uh, um, kunnen, beter kunnen beheersen namelijk. Oké, okay. maar niettemin een schrobbering van Europa aan het adres van Hongarije... is de premier Orbán daar gevoelig voor, volgens u? Uh, ja, deels wel, want uh, um, al vanochtend uh, gaf een minister aan in Hongarije... dat ze in ieder geval op twee van deze punten wel uh, iets konden uh, zien... in de kritiek van de commissie. Dus het lijkt erop dat, uh, dat veel van dat uh, hard op tafel slaan... van beide kanten vooral voor de uh, bühne is... Um, wat echt belangrijk is aan het geheel is uh, niet zozeer nog eens deze procedures op een uh, aantal regeltjes. Maar dat um, de Europese Commissie heeft gezegd van wij gaan niet meewerken aan een lening, nieuwe lening van het IMF aan Hongarije. Totdat dit is opgelost. En Orbán wil die lening graag. Ja, dus van alle kanten druk en dan kiest hij wellicht eigen voor zijn geld. Morgen uh, gaat het Europese parlement over Hongarije praten. En dan zal Orbán ook van zich laten horen. Hoe doet hij dat, denkt u? Uh, nou, ik denk dat hij heel hard van zich af zal gaan bijten. Dat heeft hij de vorige keer ook gedaan, uh, toen hij in het Europese, par Europese parlement uh, te gast was. Uh, dat was toen echt een, een spectaculair debat trouwens. Uh, vooral van, uh, van, van socialisten en uh, liberalen en uh, valt te verwachten dat ze, uh, dat ze hem hard zullen aanpakken trouwens. We gaan dat morgen horen dan. Heel spannend wordt het. Martin Mevius, hartelijk dank. Hongarije kinder en journalist. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Met Jan van der Putten. Tot niemand verbazen: op Twitter is Piet Reumer een van de trending topics. Net als Baantje, groot gemis, rust in vrede. Dat zijn enkele van de vele reacties. En ook trending, vreemd genoeg, is Jeroen Krabbe. Een van de eerste tweets van een BNR over het overlijden was van Krabé. tenminste. Zo leek het, want het was een nep-account. De Volkskrant, het Parool en het AD trapten erin, ondanks de schuttingtaal in de tweet. Piet Reumer is ook in België nieuws, want Baantje was daar ook erg populair. Maar eigenlijk hebben de Belgen meer aandacht voor een plagiaataffaire. Financieel journalist Paul Doren zou zijn nieuwste boek... De 99 beste tips om belastingen te besparen hebben overgeschreven van een ander boek van 24 jaar geleden. Dat boek heette 101 tips om belastingen te besparen. In het boek van Doren komt een verzonnen figuur voor, Sander de Schrandere. In het andere boek figureurt een Piet Slim. De hoeren weet van niks, zegt hij en zijn uitgever ook niet. Op de HAVO en het VWO zakken veel meer leerlingen dan vroeger. Dat is de opening van de NRC. Uit cijfers van het CBS blijkt dat steeds meer leerlingen... naar die opleidingen toe gaan, maar dat het slagingspercentage daalt. Leerlingen zitten in de knel door de ouders. Dat denken ze bijvoorbeeld op de scholengemeenschap Lelystad. Mondige ouders willen dat hun kinderen VWO doen... en niet bijvoorbeeld de HAVO. Met de mededeling Dit is het plafond van uw kind... nemen steeds minder ouders genoegen. Allemaal blije gezichten bij het openbaar vervoer in Amsterdam. De komende drie jaar hoeven er geen extra bus- en tramlijnen te verdwijnen. Onder meer de site van het parool meldt dat dat komt door de OV-chipkaart. Daardoor wordt er minder zwart gereden. Verder blijkt dat Amsterdam met het openbaar vervoer meer verdient dan gedacht. Vroeger met de strippenkaart verdween dat allemaal in de grote landelijke pot. Dat geld komt niet meer terug. Maar GVB-directeur Schmeink is blij... Voor de reizigers ziet het er in 2013 en 2014 goed uit. Vrouwen kunnen twee dingen tegelijk, zegt de site van Humo. Wisten we natuurlijk al, maar spelen en tegelijkertijd beatboxen, dat is niet iedereen gegeven. Dit meisje van 15 uit Californië, Annie Wu, laat horen hoe dat moet. Flink spugen in de fluit en in de microfoon. Allemaal tegelijk. Zo gaat het nog even door. Zo. Uh, de site van humor. Ga maar even luisteren. Er is één ding dat de Grieken moeten leren van de crisis: goedkoop eten. Want nu alles is vers, maar schreeuwend duur. Een boek over recepten uit de Tweede Wereldoorlog... is een onverwachte bestseller, staat in de NRC. Historica Eleni Nicolaidu bestudeerde recepten... die destijds in de krant stonden. Gemalen aubergine is een prima vervanger van gehakt. Van draadjes van sperziebonen kun je nog prima soep koken. En volgens de historica is er geen verschil tussen de oorlog en de crisis van nu. Toen waren het Duitsers en nu zijn het Duitsers. Ja. 2011 hebben we, 2012. Zit er ja, al, januari. Ja. Dankjewel, Jan van der Putten. Na 6 uur horen we live op deze zender wie de Inkspot-prijs heeft gewonnen. Verslaggever Jeroen Wielaard is bij de uitreiking voor de prijs voor Politiek Tekenaars. De satire en spanning, hand in hand na 6 uur. Hey, oké? Okay. Met NOS Radio Journal.